She makes the music and she makes some news She dances all night in her golden shoes She's high-flying Going, going, gone She'll be halfway to heaven by the hour that the morning comes And Papa's cacked out with his head in his lap Mama likes to think that he's taking a nap Cause he's working so hard Working all night long But he'll be halfway to hell In the hour that the morning comes Like a bat out of hell in the moonlight Like the pieces of the picture that you broke last night I'm sure it's gonna be alright I'll be halfway heavy by the hour that the morning comes Oh, look at that fool with the lampshade on Somebody told him he was having fun But they were wrong When the morning comes along Now Look at that secret agent man eh? Sneaking out of church with blood on his hands He's been set Going, going, gone To be the first to know And the last to go When the shit hit the fan. We're halfway home in the hour that the morning comes. The Hour That The Morning Comes, kon je van de zanger horen. De, en uh, die titel die je had die je speciaal bedacht, want ten tijde van uh, de opname... toen uh, lag die in crisis met uh, Carly Simon. Die twee hadden namelijk een uh, huwelijk en Carly Simon die zei op een gegeven moment... je kan kiezen of uh, je, je gaat door met uh, muziek maken... Of je blijft dus wat vaker thuis bij de kinderen, et cetera. En toen maakte hij een album. En het uh, antwoord wat hij uh, gaf op Carly Simon. Dat was dan de titel van dat album. Dead loves his work. Uit. Punt. <laughs> Basta. <laughs> Duidelijkheid uh, werd daarmee verschaft. James Taylor dus, uit de jaren 80. Goedemorgen allemaal, het laatste uur van de nacht, denk ik Dan dus hier bij de Vader op Radio 1 met in dit uur zoals gebruikelijk. Zo onderbij uh, half zes weer drie liederen gezongen in de Franse taal. En uh, wat televisietips. En we kijken ook even naar een aantal belangrijke verjaardagen die er vandaag uh, te vieren zijn. Nu even aandacht voor een uh, band die uh, binnenkort naar ons land toe komt voor een aantal optredens. Ze komen uit Ierland. Maastricht, Hengelo, Amsterdam, Friedland, Groningen en Zwolle staan wat het programma. Het gaat om de villagers. Nothing arrived. So find the And the so why should we This Komen ze de Villagers en ze komen naar Nederland toe. Het zal nog eventjes duren. Dat uh, eerste optreden van de Villagers in Nederland, dat zal plaatsvinden op 30 april in Maastricht in de Gieterij. En de dag daarna zijn ze in Hengelo, de metropool. Vervolgens gaan ze naar Amsterdam, Paradiso Vlieland, waar de Small Great White zal plaatsvinden. De Small Great White Open Festival, de zomereditie, nadat het klein is. En uh, de bevrijdingsfeesten zullen ze ook opluisteren en wel in. In Groningen en Zwolle, de villagers dus, uitgebreid in ons land. En je hoort ze dus met hun meest recent succes, nothing arrived. Radio 1, de vara en de nacht klinkt anders. Van Raccoon komt een nieuwe cd uit met daarop al hun grote it's van de afgelopen 15 jaar. Want zo lang bestaan ze. En in hun carrière hebben ze ook een keer opgetreden in spijkers met koppen. Dat was op 3 september 2011 en toen zongen ze dit lied. She walks in en says, habit. Bringt out the worst you can be. It's good day for a habit. Don't you dare to disagree. Let's just say, Hold Cheap as I think something over you. Straight down from church, you wanna bet.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 for 15 jaar bij elkaar. Ze hebben al uh, 20 singles in hun carrière uitgebracht. En één daarvan had als titel No Mercy. En dat was ook nog een grote hit. En ze speelden dat nummer uh, op, uh, in september... 2011 in Spekers met Koppen Raccoon. En die cd van hun die binnenkort uitkomt met Rob die uh, 20 hits. Volgende week uh, ga ik daar een van weggeven. Dan ga ik een hele moeilijke vraag stellen over de band Raccoon. En als je die weet te beantwoorden... dan kan je dat antwoord sturen naar De Nachtring anders. Maar dat is dus nog even een weekje wachten... voordat je mee kan doen aan die prijsvraag... om de cd van Raccoon te winnen. Vorige week toen heb ik een andere cd... Uh, weg mogen geven. CD onder de titel De Supersonische Boom... met op allemaal artiesten die liederen zingen... van uh, Annie M. G. Schmid en Harry Banning. En de vraag die ik toen stelde... Was, het was wel een, uh, een inkoppertje, hoor. Uh, de Supersonische Boom, en, uh, die drie woorden... en welk liedje komt dat voor? Nou, daar heb ik een heleboel inzendingen op gekregen. Dat was natuurlijk uh, Vluchten kan niet meer. Bekend geworden van... Uh, Jenny Arjan en uh, Frans Hals, maar degene die uiteindelijk die uh, CD krijgt, die tribute-CD met erop dat werk van uh, Annie M. Gesmied en Harry Bannik. Uh, die CD die gaat naar Evelien Boot en zij is woonachtig in uh, Noordwijk. En dit is dan een van de liedjes uit dat album: Kleine zwakke Vrouw, Marieke Jager. Ik ben zo onafhankelijk, ik ben ontzettend handig.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 Zwakke vrouw, die steun zoekt bij een grote, sterke vent. O, oh, viel ik maar gewoon een keertje flauw met scènes en migraines en vreselijk verwend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 ja, Daar heb je weer zoiets. Uh, afgelopen week werd deze CD, De Supersonische Boom, gerecenteerd in de Volkskrant. En uh, ik weet de naam van de recensent niet meer. Maar goed, in ieder geval met, met naam en toenam vond hij dit een van de mindere nummers. <laughs> en ik had bij het beluisteren iets van. De... Dit is een van de leukere nummers. Zo niet het leukste nummer. Je hoorde Marieke Jager met de kleine zwakke vrouw van die CD, De Supersonische Boom, waarvan het exemplaar is gegaan naar Evelien Boot in Noordwijk. Dit wordt Jamie Faulkner die samen met Jonathan Jeremiah aanstaande zaterdag sprekers met koppen muzikaal zullen opluisteren. Zo zeg je dat dan. Jamie Faulkner, hij zingt If it's me. Open up your heart. Tell me dear.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 It's me. Dan de stem van Jimmy Forkner met het nummer If It's Me. Zoals ik al zei. Hij zal aanstaande zaterdag optreden in Spekers met Koppen. En niet alleen hij, hij heeft nog ook een andere muzikale grootheid een collega meegenomen. Dat wordt dan Jonathan Jeremiah Die twee die zullen van zich laten horen in Muzikaal Opzicht in Spekers met Koppen aanstaande zaterdag weer te luisteren. Dus de 12 en 2 op Radio 2. De Franse muziekjes hierbij de nacht ik Anders. Ik laat je dadelijk luisteren naar Bashung, OC Josephine, een grote hit voor de man uh, eind jaren 80 of in de jaren 80. Vanessa Paradis die heeft een nieuwe plaat gemaakt, die ga je ook horen. Maar eerst iets houdt. Ik heb een tijd niks van hem gedraaid, dus weer de hoogste tijd. Eerst iets uit van Jacques Brel. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Envers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plu mes Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plu mes Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé, on fleur, on a quitté, on fleur T'as plus aimé, Hambourg, bourre, on a quitté, en bourre T'as voulu voir verre, on a vu que c'est faubourg, T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur, Comme toujours Mais je te le dis Je n'irai pas plus loin Mais je te préviens J'irai pas à Paris D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flonflons De la valse de Musette et de la cornée. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir du tron et on a vu du torrent. J'ai voulu voir ta soeur, j'ai vu le Mont Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. Je voulais voir Byzance et on a vu Pigal à la gare Saint-Lazare. J'ai vu les fleurs du mal. Par hasard, t'as voulu aimer Paris, on a quitté Paris. T'as voulu aimer Du Torrent, on a quitté Du Torrent. Maintenant je confonds ta sœur et le Mont Valérien. De ce que je sais d'Hortense, j'irai plus dans le Cantal et tant pis pour Byzance. Qu'est-ce que j'ai vu Pigal et la gare Saint-Lazare, c'est cher et ça fait mal. Au hasard, mais je te le redis, chaud, Marcel chaud, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, kai, kai, kai, le voyage est fini. D'ailleurs, j'ai horreur, de tous les flancs flancs, de la valse musette et de la Corné. Genre... T'as voulu voir Vierison et on a vu Vierison. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur, t'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg, j'ai voulu voir Envers, on a revu Hambourg, j'ai voulu voir Ta sœur et on a vu Ta mère, comme toujours T'as plus aimé Vierazon, on a quitté Vierazon Chauffe, chauffe, chauffe T'as plu aimé Vesoul, on a quitté Vesoul T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg T'as voulu voir Envers, on a vu que c'est faux Pour t'as plus aimé ta mère, on a quitté Sa sœur, comme toujours Chauffez les gars hey, hey, je te l T'as voulu voir du ton et on a vu du ton J'ai voulu voir ta soeur, j'ai vu le Mont-Valérien T'as voulu voir en temps, elle était le contact Je voulais voir Vicence et on a vu Picard, Faire de demi-dieu Les Royales Ils vont des petits Ils vont des ennuis A l'arrière des dauphins Je suis le roi de ce n'est pas à qui sourit la vie Dit les de jamais jammer s'ouvrir, juste faire émire, les chevaux du plaisir. Ozee, ozee, Joséphine, ozee, ozee, Joséphine, plus rien ne s'oppose à la nuit. Zij, de zorg, de zorg, de zorg, de zorg, de zorg, de zorg, de zorg, de Zo, bowz Ik de nuit, rien me justifie. José Josephine, je hoorde Bachung En het is vandaag precies vier jaar geleden dat hij overleed. José Josephine, een grote hit voor uh, de man. En daarvoor hoorde je dan het allernieuwste van Vanessa Paradis, Love Song. Engelstalige titel voor een Frans een liedje. Hoewel ze ook nog een paar dingen in het Engels zingt. De allernieuwste single van En daarvoor uit het verleden Jacques Brel met zijn W. Uh, Zoul. Um, ik ga even een aantal verjaardagen met je doornemen... want het uh, is weer zover daar waar het gaat om uh, verjaardagen. Want wie werd er precies 130 jaar geleden geboren? Karl Marx, inderdaad, de Duitse filosoof en de grondlegger van het Marxisme. 1874, toen werd uh, Anton Philips geboren... Zoon van de grondlegger van het Philips bedrijf. Als verkoper kwam hij in dienst bij vader Frederik Philips en diens broer Gerard. En hij wist het bedrijf uit te bouwen tot een grote onderneming. Hij was een harde onderhandelaar. En dan hebben we het ook nog over Albert Einstein. Ook vandaag is het zijn geboortedag. 18 april 1955, toen overleed hij op 1976, Albert Einstein dus. Een niet geheel onbelangrijke verjaardag, dat is die van Herman van Veen. Ik laat eens een keer geen liedje van hem horen. De man wordt trouwens vandaag 68 jaar, maar een van zijn bekendere conferences. Weer, hè? Ben ik blij dat ik een badmuts op heb, hé... Hey. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat een voetbal weer, hè? Ze waren al begonnen, hoor, heerlijkheid. Lekkere vlag hebt hij bij zich, hè? Je hebt het gezien, hè? Staat je club erg laag, hè? Kijk kan die vlag, Gezien van die man die die vlaag bij zich hebt, he? We voetbalspeler die bannen weer daar op de akker, he? Het gras groeit harder dan die jongens lopen, joe, he? zeker bang dat het krijt gaat stuiven, he? Wat een harenmoeie zeg, he? Hou je kunstgebit vast met dat tempo, he? Het is wat, hoor, he? God, god. Er loopt een kapitaal in die Adidas, hoor. Denk er wel om, hoor.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 Ik heb er wel een worst voor me halen, zo asociaal. Yo, laat me even kijken, zit die klerenlijn. Je hebt toch geen verstand van voetbal. Ik heb die worst van me halen. Zo lullen. ik kan dat niet gaan nu. Ik sta tussen twee boekensteunen, ik kan er nou er niet weg nu. Hé hey, vogel, steek even een worst door het gas. Dan pak hij hem even aan. En doe er meteen wat kuiks op, hé. Pak die worst even. Die man zit voor lul met zijn worst door het gas. Pak, die zit pak, de worst voor aanpakken. Wel een klootzak, zo asociaal. hondje ben nee, een grote stomp voor die grote gok van je, maar die was niet altijd een sociale klerenhond bij de staat. Je moet een dus stuk een grove taal gebruiken tegen mij, weet je dat? maak je wel een stukje korter hoor. Zeg Pichel mee, kun jij misschien even die was van me halen? Heb je gezien, hè? is zit een geheime rent naast mij. Het is wat hoor. je die armen gezien, hè? Moet je eens kijken naar die armen van die man. Lekker wat bilzen he, maar kijk he, zie je het he? Er staat een heel tuincentrum aan, zeg hè? Zie je dat hè? En jij zo'n bilzen in je broek hebt, mag je vrouw ook wel op turnen. <lacht> <lacht> en jij die implantelaar hier, hè? <lacht> Loopt dat helemaal door, he? God zeg, groep. Doe wat aan die kale plekken bij de goal, hè? Zijn wat in, sta wat af, zeg he. Lekker brilletje heb jij, zeg. Hey. Ja. Zo. Ja. Ik zie in ene 857 voetballers lopen, zeg. Te hey. gek door elkaar op. De... Hij hey, die bril in bed ook op, hè? Hey. Vandaar die ballen. Zeg. Is dat je reservetank? Wanneer gaat hij over op gaas, hè die man? Dat is water, hè? Hey. Kost je extra. Zo, ze zijn over de middenlijn. Ze zijn van harte gefeliciteerd, hoor, namens de Boys on the Tribune. Het is laat hoor, een aardig mooie zeg. Oh, hij geeft hem af. Hij geeft een paas. Hij maakt een 1-2. Dat is waar met de cornervlag, maar dat flikkert er ook niet meer toe. Ik dacht zeker dat het een buitenspeler was met bronchitis. Ja? Het is laat hoor, een ademmooie mooie zeg. Hij maak een solo, maar 43 zit in zijn oor nu, zie je het, dat is hout hoor de kuitertje die over de penalty stip faalt hoor. hij is nogal aan de hoge kant vanmiddag god, een dat een aardig ik vervel me de kleuren op die tribune, ik sta echt een te vervelen Hij kut hem af die kut. Hij kut hem af die kloot, hé. He. Heb hij geen vlag? Hij heeft helemaal niet geen vlag. Hij hem met zijn ogen, maar heeft niet geen vlag. Blinde! Schub zijn fluit in zijn bek van die pooien, hé. Vallen flikken naar de stad met het vieze broekje aan. Nu een schok van je flikken zo groot als je bent. 100 uur! Ik schok hem godverdomme voor zijn klerenkop. Vandaag wordt hij 68 jaar. Je hoorde Herman van Veen met uh, een sketch-doelpunt uit 1979 alweer. En dan de volgende verjaardag. En daar blijf ik even wat langer bij stilstaan. Want de man die heeft een behoorlijke staat van dienst. Hij heeft uh, gewerkt met de meest uiteenlopende artiesten. En laat ik maar eens beginnen met uh, iets te gaan draaien van uh, The Voice. Frank Sinatra. En om wie gaat het? Om welke jaren gaat het? Eerste produceur van dit nummer: Frank Sinatra en het orkest van Count Basie. You have the cool, clear eyes of a seeker of wisdom and truth. Yet there's that up, turn, chin and the grin of impetuous youth. I believe. I believe in you I hear the sound of Good solid judgment whenever you talk Yet there's a bold, brave spring Of the tiger that quickens your walk I believe in you I believe And when my faith in my fellow man All but falls apart I've but to feel your hand grasping mine And I take heart I take heart To see the cool clear Eyes of a seeker of wisdom and truth Yet there's that slam Time, reminiscent of gin and vermouth was hem dan, die hoorde ervoor, is oftewel Frank Sinatra... met het van Gaunt Basie van de LP It Might As Well Be Swing... in 1964 gemaakt met producer Quincy Jones. En om Quincy Jones gaat het namelijk. Quincy Jones, de producer, die wordt vandaag 80 jaar. En dat is een moment om, uh, om eventjes bij stil te staan... want de man heeft uh, zijn sporen verdiend in de afgelopen decennia... Onder het werk wat hij deed met Frank Sinatra, maar hij heeft ook zeer verdienstelijk werk gedaan voor onder andere Michael Jackson. Diverse albums heeft hij met Jackson geproduceerd, en een daarvan is uh, Thriller. Whitey of So Pretty Young Thing, je hoorde uit thriller Michael Jackson... in de productie dus van Quincy Jones, de man die vandaag uh, 80 jaar oud wordt. Hij heeft dus uh, veel artiesten bijgestaan in uh, diverse producties... maar zelf heeft hij ook uh, nog wel eens van tijd tot tijd een uh, album gemaakt... met daarin ook weer een hoop artiesten die hij kent die daaraan mochten meewerken. Zoals bijvoorbeeld het album Back on the Block, een heel interessant a cappella nummer waar de meest uiteenlopende, vooral zwarte artiesten aan meewerken. Luister maar eens naar We Be Doing It. Got that rhythm, pumping up a beat without a drummer. Tell me, ain't it tough? We got a big, big bottom, getting down. Got the only low bass, baby, when there ain't no bass around. You know me, Rock House, tell you right quick I want get a little not bit deeper So everybody can that check that this summer out Als je dit soort uh, bijna a cappella met wat uh, ritmische begeleiding... je hoorde daar uh, in Quincy Jones als uh, de producer, de orkestleider, et cetera, et cetera... met het nummer We Been Doing It van de LP Back on the Block verscheen in 1989... en op dat album werd onder andere meegewerkt door Elvin Jones, Miles Davis... was er op door Joey Saminoel, Dizzy Gillespie, George Benson, Luther van Dos, Diana Warwick... Barry White, Chaka Khan, Bobby McFerrin, LJ Row, Rowe, Ray Charles, L.D. Barge... en zo nog een heleboel andere artiesten op dat moment. Quincy Jones dus, hij wordt vandaag 80 jaar. In Nederland kennen we hem ook, met een nummer dat nooit in de hitparade heeft gestaan... maar dat iedere, denk ik, iedere Nederlander wel kent. Ja, dit is, dit is, dit is ook voor Quincy Jones... Je kent het natuurlijk, de tune van Langs de Lijn... De lijn al sinds jaar en dag. Chump and Change van Quincy Jones. De man die vandaag 80 jaar wordt. En wie vandaag ook 80 jaar wordt. Het is de acteur Michael Caine. Goed, tot zover dan de verjaardagen hier in de Nacht in het Anders Bij de Vader op Radio 1. Nog even een televisietipp. Aanstaande zaterdag tussen 9 en 11 op Nederland 3. Ruime aandacht voor Bob Marley. Afgelopen jaar verschenen de bioscopen de documentaire onder de titel Marley. Die docu. Nu dus ook op de televisie te zien aanstaande zaterdag vanaf 9 uur... zoals Joe Bob Marley, die dus aanstaande zaterdagavond uitgebreid te zien is op Nederland 3 en de docu Marley. Dit was het dan zo dadelijk na het Nieuws van zes het Radio 1-journaal met daarin, zoals je zou kunnen verwachten, uitgebreid aandacht voor de nieuwe paus Franciscus. Dan nog even een huishoudelijke mededeling, de platenlijsten, muzieklijst. Zal later verschijnen. Ik kan op dit moment geen contact krijgen met het internet. <laughs> en daar zit het probleem dus. Dit was de nacht, ging het anders. Oh, die side in ieder geval in de gaten. Voor de muzieklijst. Uh, de komende dag komt hij erop te staan. Daar gaan we in ieder geval vanuit. Mijn naam is Gil Koen. ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. En dadelijk, dus Marcel Oosten en Lager Renzen met het Radio 1 Journaal.